Van 10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het nieuwe voorstel van Griekenland is een goede basis voor de ingelaste eurotop die vanavond wordt gehouden. Dat heeft voorzitter Juncker van de Europese Commissie laten weten via zijn kabinetschef. Die schreef op Twitter dat het een zware bevalling wordt. De Griekse premier Tsipras kwam dit weekend met een nieuw voorstel dat hij zelf een definitieve oplossing noemt. Hij zou onder meer een hogere omzetbelasting willen... en de pensioenleeftijd voor de Grieken willen verhogen. Verwacht wordt dat op de eurotop in Brussel vanavond... geen definitieve besluiten worden genomen. De deadline is 30 juni. Dan moet Griekenland anderhalf miljard euro hebben afgelost. In Kabul is een aanslag gepleegd op het Afghaanse parlement. Getuigen hoorden zeker zes explosies en zeggen dat er wordt geschoten. De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt... dat er militairen naar het parlement zijn gestuurd. Volgens persbureau Reuters was er een televisieploeg aan het filmen voor het gebouw. Ze zagen parlementsleden vluchten. Of er slachtoffers bij de explosies in Kabul zijn gevallen is nog onduidelijk. In Charleroi in België zijn vannacht vijf mensen omgekomen bij een brand. Het zijn een vrouw, haar drie kinderen en hun oma. Een vierde kind heeft de brand overleefd. Toen de brandweer bij het brandende huis aankwam zagen ze een meisje van vier staan. Dat was vermoedelijk door haar moeder uit het raam gegooid. Het kind ligt in het ziekenhuis.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 Het weer wisselvallig. Vanuit het westen volgt bewolking en buien. Mogelijk met onweer. Het waait ook stevig. en Het wordt maximaal 16 graden. Morgen minder buien en ook 16 graden. Vanaf donderdag wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12, naar Utrecht. Tussen Nieuwburg en Knoop het Oude Rijn, 13 kilometer... Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer vanuit Rotterdam kan beter via Gorkum omrijden. En het verkeer vanuit Den Haag kan beter via Amsterdam omrijden. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Knopen Kleinpolderplein en Knopen Prins Klausplein 10 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag, een ongeluk tussen Zevenhuis en Noordorp 7 kilometer. En op de N44 Den Haag richting Leiden bij Wassenaar nog 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. Beleeft ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. G -G met, met nu Zandvoort op zaterdag into the disco scene. Zaterdagmiddag bij CFM. Nou, een danceclassic lijkt er wel. Nee, het is echt een nieuwe single. Ja, echt waar. De nieuwe single van Chic en Now Rogers. Je hoort Welkom terug bij Zalvert Zaterdag. Nog één uur te gaan met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van kwart over vier. Pit Report met daarin onder andere de startopstelling van de GP van de Formule 1. Morgen de, vanaf twee uur. Te live te volgen via de diverse sportkanalen per minuut. En uh, ik, we houden de spanning er nog even in. Dat allemaal om kwart over vier. En uiteraard rond de klok van half vijf... hebben we natuurlijk weer de dieren of de dieren van de week. En het leuke was, is dat we mede, niet mede, door ja, een beetje mede door ons... vorige week zaten er nog acht konijntjes in het dierentehuis... en nu slechts nog vier. Dus we gaan nog even door uh, totdat uh, alle konijntjes uh, geplaatst zijn. En dan gaan we weer door met de honden en katten... die dan natuurlijk daar, ook daar verblijven. Liefhebbers van de tranentrekker van de dag, uh, dat uh, kwart voor vijf. Het gedicht van de week en het staat onder de gesternte van verlangen naar jou. Oh. Dat allemaal om kwart voor vijf. Wellicht nog even, hebben we nog tijd uh, voor een update van de Volvo Ocean Race. Lijkt me ook niet geheel onverstandig. En we gaan even naar, over de Grote Plas, zoals het heet... want daar wordt gegolft en daar speelt Joost Luiten mee aan de US Open. En daar hebben we ook een update van. Dus genoeg reden om te blijven luisteren over het komende uur... naar uw lokale zender ZFM. Ja, je hoort alle soorten muziek hè, vanmiddag. Van uh, nieuw gaan we weer naar oud. Dit is echt oud, hoor. Noordwestenwindje, dat hoorde van Lex van de Horen. Nou, gaan we blijven draaien. Die gaat over Windy. Hier is die Association uit de jaren 60. <truh> Hij kraakt gewoon. Terug naar de jaren 60 bij CFM met die association. You're the Windy. City, 25 jaar. CFM. En hier is Dotan. De studio van CFM aan de topweg, Tina, naar buiten kijken. Zie je dat de zon heerlijk schijnt op dit moment? Nou, dat komt goed uit en met al die mooie evenementen die er vanavond nog aangekomen Het pop-up weekend in Zalvoort is in volle gang. En je hoorde de ziel van Douda's juist bij CFM, dat was Home. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dan gaan we eens even naar Oostenrijk toe. De Grand Prix Formule 1 van de Red Bull Ring, die gaat morgen plaatsvinden om 2 uur. En we hebben de startopstelling over het, Jan. Ja, maar ik begin even met, uh, net zoals mijn collega nee. Olaf Mol... met nieuws uit de pitstraat. Oh, jeetje, jij je houdt het Want even spannend. De breuk van Red Bull en Renault lijkt definitief. Red Bull's uh, motoradviseur Helmoet Marco heeft in uh, Oostenrijk bevestigd... dat er inderdaad een concrete aanbieding van Ferrari op tafel ligt... als motorleverancier voor het volgende seizoen. Daarmee lijkt er na dit seizoen definitief een einde te komen... aan de moeizame samenwerking van Red Bull Racing... en het satellietteam Toro Rosso van Renault. Toro Rosso is het team, van, zoals u weet, van Max Verstappen. Zowel qua betrouwbaarheid als qua vermogen... laten de motoren eh, al dus dit artikel van Franse makelaardij te wensen over. Maar daar kom ik nog even op terug. Het nakende einde van de samenwerking van Red Bull en Toro Rosso met Renault betekent, zeker in combinatie met de verstoorde werkrelatie, dat er voor het vervolg van dit seizoen op motorisch gebied waarschijnlijk weinig meer te verbeteren mm. zal worden. Bij de Renault zet men nu waarschijnlijk alles op de dus succesvolle doorstart in 2016 met Lotus. McLaren coureur Jensen Button moet uh, voor de Grand Prix van Oostenrijk morgen uh, uh, 25 plaatsen achteruit. Ja, en als je erna gaat dat er maar 22 meedoen. Juist. Uh, want de Brit heeft een aantal nieuwe motoronderdelen op zijn MP430 laten zetten. En liet vrijdag al doorschemeren dat er min of meer uh, dat aan zat te komen die strafpunten. Ik denk dat we een aantal straffen krijgen al dus, Button, na afloop van de vrije training op vrijdag. Wanneer dat gebeurt heb je een echte safety car nodig om weer een beetje mee te kunnen racen. Dus hopelijk is er zondag het. Uh, geval. Aangezien de coureur niet zijn volledige straf kan inlossen, incasseert hij tijdens de race ook nog eens een drive-thru pen penalty of een stop-and-go van 10 seconden. Teamgenoot Fernando Alonso moet 20 posities inleveren nadat hij zijn motor heeft laten wisselen. De Spanjaard viel tijdens de derde training zaterdagochtend nog stil nadat zijn auto ermee besloot op te houden. Nou, dat betekent dus op een uh, twintigste plaats Jason Button... Ja? en 19 uh, negentiende Fernando Alonso. Okay. Nou, McLaren uh, dit seizoen, ja, het is, het is, uh, het is tranen met tuiten. Maar, misschien is, maar ze kunnen wel veel data verzamelen tijdens zo'n race, kan je dan wel zeggen. Zo'n dooddoener. Ja, zo'n dooddoener is dat. Goed, Button op 20, gevolgd door daarvoor Fernando Alonso. Kijken we naar de pole position. Die is uh, de morgen vanaf twee uur... Uh, wordt hij ingenomen door Lewis Hamilton, uiteraard Mercedes Grand Prix. Gevolgd door zijn teammaatje Nico Rosberg... en op drie de Ferrari van Sebastian Vettel... Gevolgd op de vierde plek door F Felipe Massa met Williams. Vijf, Nico Hunkenberg, Force India. En zes, Bottas. En op zeven. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. En eerst moet je dus lezen dat die motoren helemaal nergens meer goed voor zijn. En dat die samenwerking wordt opgeheven. Maar op de zevende plek start Max Verstappen. Mooi. Scudera Toro Rosso. Een prima prestatie van Max Verstappen. Hopen dat het morgen een beetje regent in Oostenrijk. Want Max houdt wel van regen. Zijn maatje heeft de derde kwalificatie niet weten te bereiken. Maar goed, nog eenmaal... De Paul, Lewis Hamilton, Nico Rosberg... De derde, Vettel, Felipe Massa, Huckelberg, Bottas... En op zeven, Verstappen. Dat voor allemaal... wie moet hij uitkijken? Voor wie moet hij uitkijken? Nee, de achtste plek. De achtste plek. Nassel. Van Le, Nassel van okay. Zalvo. Oké. En Grosjean staat achter hem. Dat scheelt ook een stukje. Ja. Goed. Morgen vanaf twee uur live op de diverse sportkanalen te volgen. Tot zover het Formule 1 nieuws. We het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, en uh, mocht je die website nog niet bezocht hebben, zeker uh, het bezoeken waard. www.zfmsandvoort.nl Of download anders gewoon even de ZFM Sandvoort app. Gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Let's dance in the sky, let's dance for a while. Haven't can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? The music's for the sad man Een mooie zevende plek dus uh, morgen voor uh, Max Verstappen. Vanaf de zevende positie gaat hij start van de verstart voor de Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk. Daarachter achteraan hoor die Elvenviel en die mooie single Forever Young. En van Elvenviel gaan we eens even lekker dansbaan. Dansbaar plaatje. Dat was Margarine Bas Wacht Mag je nou? Mm -hmm. Een Echte quick step dit. Are you ja. with me? Dat is lekker. Komt Lost frequencies and are you with me? Ja heb je wat? Ja zeker. Ja, oké. Okay. <laughs> ga ik je niet vertellen. Daar ga ik je niet vertellen welke keer. Nee. <laughs> Goed luisteraars. Ja, er wordt ook gegolfd. en wel aan de andere kant van de grote plas. Joost Luiten die toch een wissel, wisselvallige periode doormaakt op de Amerikaanse tour. Laat van zich spreken dit weekend, want Joost Luiten is tijdens dit weekend te houden US Open in topvorm. De Nederlander die vorig jaar nog de kut miste, begint vandaag aan het hoofdtoernooi vanaf de vijfde positie. U hoort het goed. Nadat het donderdag voor de 18-hals 68 slagen nodig had, waren het er op de tweede dag 69. Daarmee bleef hij 3 onder par. Goed genoeg voor een gedeelde vijfde plaats. Ook de nummer één van de wereld, Rory McElroy, had het moeilijk. De Noord-Ier staat op vier boven par. Maar dat is precies genoeg om van vannacht en morgennacht nog mee te mogen doen, want de kut ligt namelijk op plus 4. En ook golfster Bouillon aan kop in het Ladies Open. Golfster uh, Crystal Bouillon heeft een overtuigende start gemaakt bij de Ladies Open. De 27-jarige Bouillon nam op de eerste dag van het toernooi uit de Europese Vrouwentour in Amsterdam... de leiding met een ronde van 69 slagen, vier onder par. De Alkmaars noteerde op de banen van de International bij Schiphol. Vijf birdies en hoefde er slechts één bogie tegenover te stellen. Dus de Nederlandse golvers laten zich dit weekend zien. Dat is goed nieuws. Zometeen het uh, dier, of eigenlijk dieren van de week. Maar eerst Kenny B. We gaan even naar Parijs. Fres mm -hmm. morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans Bonjour kenek, mais ni pas big say amour, ik spreke omna mu, maak myself du et très belle. Ben, as I said, je suis né Oh, je parle un petit peu français, and it's like I need to me, even need to me. My Ik kan niet geloven dat het echt was. Zeiden mij, ze. Ze leken mis van Duits, Axelia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je baléotippeur, Franse. En ik zei. En dan nog een woordje voor and i don't Ik ken wel wat Frans, hè, gewoon. Je bijvoorbeeld, je temen. met zijn single Parijs. En daarmee is al vijf geworden. Tijd voor het dier, of eigenlijk beter gezegd, dieren van de weg. Ja, maar eerst even uh, nieuws vanuit het dieren En wel van gisteren. Donatie voor asiel. Elsa heeft haar verjaardag gevierd en wilde geen cadeaus meer. Maar ze wilde giften voor het goede doel. Haar zus Petra Rozen is een zeer trouwe vrijwilligster bij het dierenhuis Kennermeland. En beide dames hebben een grote liefde voor katten. Daarom hoefde Elsa niet lang na te denken over welk goede doel ze koos. Het dierenhuis natuurlijk. Op haar verjaardag is er een prachtig bedrag van 200 euro opgehaald. Dit zal gebruikt worden voor een nieuw te bouwen kattenverblijf... voor de oudere poezen die in de opvang zitten. Namens het dierenhuis hartelijk dank Elsa en Petra. Goed bericht, dacht ik. Goed, gaan we door naar de asielduren. Ja, ik had al gezegd, we hebben het over twee en wel twee konijntjes En uh, die zitten er nog en die horen echt, echt bij elkaar. En dan heb ik het over Nora en Nico. Nora is wit, is een angstige konijn en daarom niet geschikt voor kinderen, helaas. Ze raakt snel in paniek en verstopt zich dan. Het huis zoekt dan voor haar en haar zoon Nico, die is een beetje grijs, een huis waar ze lekker door de tuin kunnen rennen en waar ze hun eigen gang een beetje kunnen gaan. En uh, voordat u uh, overgaat tot aanschaf van konijnen, laat u zich even goed voorlichten door het dierenhuis Kennermeland. Zodat u weet wat het inhoudt om konijnen als huisdier te hebben. Het uh, dierenhuis Kennermeland, uh, naast deze Nora en Nico, zoals ik al zei, hebben we nog Alfonso in de aanbieding en Damsel. Dat zijn nog twee konijnen. Dus dat zijn nog vier konijnen die in het dierenhuis verblijven. Vorige week nog acht, nu naar vier, volgende week hopelijk nul. En waar verblijven Nora, Nico, Alfonso en Damsel? Ze verblijven momenteel in het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis En geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 4. Maar het beste kan je gewoon even langsgaan, hè. Dan kun je ze Jazeker. meteen even bekijken. Als je ze gezien hebt, dus heb je ze dan ben verkocht. je meteen verliefd en verkocht. Zo is het. We gaan eens opmaken voor het gedicht van de dag. Weer zo'n mooie, romantische. Maar eerst meer muziek nog.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 als muziek op de zaterdagmiddag. Jorden, Fox Stevenson en de Sweet Soda Pop. in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, in, in het zand kunnen we niet alleen in Zandvoort zijn, maar ook in Scheveningen. Ja, dat bedoel ik. Dat in Scheveningen. <laughs> Klopt, uh, luisteraars. Dan gaan we naar de Volvo Ocean Race. Even een update over de Volvo Ocean Race. Uh, ze zijn bezig met de laatste etappe. En die voert van Lorient naar Göteborg. Maar ze hebben uh, een pitstop, soms noem ik dat maar even... Uh, gemaakt in, in Scheveningen. Uh, daar was een evenement daarvoor georganiseerd. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wanneer die schepen binnenkomen. En donderdag werd het festival geopend... met van allerlei uh, activiteiten. Uh, uh, natuurlijk Allemaal gerelateerd aan de Volvo Ocean Race... En uh, ja, in eerste instantie kregen we een update... dat de boten donderdagavond zouden binnenkomen. Maar uiteindelijk werd het toch donderdagnacht dat de boten binnenkwamen. En ze noemden het een zogenaamde 24-hour stopover. Dat wil zoveel zeggen dat ze vandaag zijn ze weer vertrokken... vanaf een uur of elf vanmorgen. In dezelfde volgorde, maar dan omgekeerd zoals ze zijn gearriveerd. Dus nummer één ging vanmorgen als eerste weg... En uh, met het tijdsverschil wat ze dus ook hadden opgebouwd... in het eerste gedeelte van de laatste etappe... Jij beantwoordt meteen al mijn vragen. Dat werd gecontinueerd, dus die, die moesten wachten. Het betekende voor Brunel, die als vierde waren geëindigd donderdagnacht... dat ze om iets over half drie uh, vanmiddag het ruime sop mochten kiezen. In de hoop dat ze gelijk rechtsaf zouden slaan uh, richting uh, Göteborg. Dat deden ze niet, want dankzij het weerbericht van uh, Lex van der Hoorn... onze enige echte weerman, die een noordwestenwind had gevoerd. Uh, uh, Voorspeld, of Noordoost, wat was het nou Noordwest? Noordwest. Uh, zijn ze vanuit uh, uit Scheveningen niet gelijk rechtsaf gegaan? Maar varen ze verder uh, richting uh, Engeland? Om zo hoog mogelijk dan de beslissing te nemen om, uh, laten we zeggen, even eenvoudig rechtsaf te gaan. Voor de laatste sprint, want daar heb je het over: uh, richting Göteborg. Uh, de boten worden daar uh, rond uh, aanstaand weekend verwacht. De eerste, prijs, uh, de eerste plaats is al niet meer uh, te vergeven, want die heeft Abu Dhabi uh, uh, inmiddels uh, veroverd. Want Abu Dhabi heeft het namelijk ongelooflijk goed gedaan... in deze Volvo Ocean Race... die vorig jaar oktober begon in uh, Alicante. En uh, ze hadden dus toen ze in Lorient aankwamen... waren ze al zeker van de eindzegen. Uh, verder ligt de race nou nog open... al dus Bouwe Bekking, de schipper van de Team Brunel. Er zijn zeker nog vier boten die zich op het podium, uh, op de podium, twee plaatsen, twee en drie kunnen gaan mengen. Zelf staat het Nederlandse team momenteel tweede overal met twee punten voorsprong op Dongfeng Racing Team. Ik heb veel vertrouwen in onszelf dat wij deze tweede positie kunnen behouden. Nou, we zullen het zien en volgen. En een van zijn bemanningsleden, ook een Nederlander, Gert-Jan Poortman... Hij uh, kwam met de pest in zijn lijf aan in Scheveningen... waar de negende etappe van de Volvo Ocean race finisste In twee uur uh, dat, uh, we zijn, zijn we van de eerste plaats naar de bijna laatste plaats gegaan. Dat kost je gewoon de race. Daar word je redelijk ziek van, al dus de voordekker bij aankomst. Toch zit Poortman ook nog lichtpuntjes. We staan, dus we staan we nog steeds tweede en in het klassement. Het is nog steeds spannend, maar goed. Nu even hebben ze drie dagen in Scheveningen weer even op adem kunnen komen... En uh, nu is dus de, de eindsprint ingezet richting Göteborg. Even één ding wil ik je nog even vertellen. Nou. Waar, waarom ze, uh, zo, ze, ze... Ze gingen namelijk als een spier weg, de Brunel, vanuit Lorient. Maar uh, op een gegeven moment vielen ze stil. Nou, ze hebben gekeken. Zeilen goed, alles goed, dit goed, dat goed. Nou, op een gegeven moment bleek dus dat er uh, algen uh, onder de, bij, uh, beneden bij de kiel zaten. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je achteruit gaan zeilen. Want ze konden er onmogelijk bij... Dus zijn ze achteruit gaan zeilen, waardoor de, de, de algen loslieten van, van, de, van de, de kiel. En konden ze de race hervatten. Maar ja, toen, lagen, toen waren ze inmiddels al ingehaald door een drietal andere boten. Dus hij was er goed ziek van dat hij vierde werd. Maar goed. Dus... Dat is zo nou luistert hè? Ja. Niet geloofd. Ja, ja, geloof, je moet gewoon achteruit zeilen op een gegeven moment... om, om dat, dan, dat euvel dan weer te verhelpen. Ja, het kost je wel weer je, je koppositie. Want ze lagen ver, ver voor de rest van de, de, de vloot. Maar goed, uh, ja, dit soort dingen kunnen hier overkomen. We zitten midden in het uh, pop-up weekend met vanavond voor Zandvoort, door Zandvoort, uh, Midden-Haltestraat. Om 9 uur gaan we met z'n allen zingen: Paro aan de zee. Sonny Kruikamp en Patrick van Kessel zullen ons daarin gaan begeleiden. Ja, hun single van alweer een paar jaar geleden... die kent hem niet en vanavond meezingen. Luister nu even naar de tekst. Dan gaat het vanavond om negen uur een stukje beter. Iedereen verzamelen om negen uur bij Nuf en de Chin Chin. Hier is Paro aan de Zee. Ik loop wat door de stad wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust. Weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebels in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze wie brand of de kroeg. Dromen in de duinen, een feestdag. Jardonnee, hou van jouw zandvoer, waarom aan de zee? Weg van alle zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, waard is jouw kracht enorm. Herpovloed, je lange gouden strand, even om de We hebben nog een beetje stem voor vanavond, 9 uur. Dan gaan we met z'n allen in Deze plaat van Van Kessel en Johnny Kruikamp. Je de parel aan de zee. Nu we dat laatste stukje genoeg voor deze plaat. Dan ben ik wel benieuwd daar, hoor. Moeten we moeten met z'n allen gaan babbelen, enzo. Dat vanuit zit er voor En dus dat, dat stukje nog later horen, zei. Jongens, gaan we ja, dat moeten we ook doen vanavond, dit stukje. In tent zullen we gaan zitten, Dirk. Wat denk je? Ik, maar we hebben gewoon hier. Nou, vanavond ben bij een tjintjintjint. Daar zijn we dan. Ja, zo is het. Dat was hem: De paro aan de Zee. En van de paro aan de Zee gaan we naar een vreselijk mooi gedicht met collega Vos. Geniet ervan. Verlangen naar jou. Vandaag voel ik mij zo intens triest van binnen. Tranen van verdriet dubbelen over mijn wangen. Het doet nog steeds zoveel pijn dat ik je niet meer kan beminnen. Want je houdt mijn hart nog steeds gevangen. Drie jaar geleden moest ik plotseling afscheid van jou nemen. De scheiding was onvermijdelijk en ik moest je laten gaan. Dat is de enige pijn die je mij hebt aangedaan. Maar niemand, niemand kan mijn liefde voor jou afnemen. Want alleen jij legde de liefde bij mij vast als een stevig fundament. Daarom heb ik dit intense verdriet nog nooit zo sterk gekend. Het lijkt wel of ik dit verdriet nooit zal kwijtraken. En denk, wat kan ik mij nou nog gelukkig maken? Vooral de nachten, dan voel ik mij eens erg alleen want het is zo stilletjes om mij heen. Zachtjes hoor ik de regen tegen de raam tikken. Alleen ik hoor het, op het ritme van de regen, mijn zachte snikken. Ik mis je nog elke dag zo heel intens... en verlang vurig om weer terug te zien. Dat is mijn enige en innige wens zodat wij elkaar weer in warme liefde kunnen voorzien. Maar wanneer zal dat een feit worden? Elke dag weer naast jou wakker worden. Met je armen om mij heen geslagen. Dat verlang ik uit het diepst van mijn hart. Tot in de lengte van dagen. Het gedicht van de dag, dankjewel Albert-Jan Het gedicht heet Verlangen Intens verlangen naar jou Nou, komt hij aan Zwoele zomeravond Hier is het verlangen van Quincy Zwoele zomeravond Verschrikkelijk cliché Je keek naar mij en vroeg me Ga je met me mee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 De Silver Quincy, en dat was Verlangen, gevolgd door deze lekkere plaat van Bakermats en Teach Me. Het zit er alweer op deze uitzending van Zandvoort op zaterdag, Albert-Jan. Ja, en ik word dit weer even geattendeerd via WhatsApp. WhatsApp? Dat het erg druk en gezellig is in het dorp, dus dat je voorzichtig moet rijden erop. Oké, okay, nee, is goed. Dat je even. Dat je even ja, pop-up weekend, hè? Ja, dus ja. lekker gezellig druk. Alles afgezet, en uh, ja, lang leven de lol, geen regels. He? Nou, de, mooi. The Village, that doesn't sleep tonight. Oh, okay. Dus, uh, nee, helemaal goed. Nou, drie uur zfm Zandvoort op zaterdag. Het zit erop. We het, gaan het, het zit zit erop. maken voor Fred. Hij is er weer. Fred, wel, ja, we zijn blij dat je weer beter bent, Fred. Maar ah, we ik weer... ook. We hebben hier vorige gelukkig. week gewist, maar gelukkig, gelukkig weer terug op de honk. Helemaal top. Entertainment for You, tussen vijf en zeven... gepresenteerd door onze collega Fred. En wij gaan uh, werkoverleg hebben. Ja, morgen even zondag op zondag non-stop. Maar volgende week zijn we er weer. Ja, we hebben een dagje vrij. Een dagje vrij. Doen we. Oké, okay, tot volgende week. Tot en volgende volgende een fijne week. zaterdagavond. Some Dag. Doe doei. Doei. En mee zingen met uh, Pado aan de, de CM9. Doen we. Oké. Okay. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...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 You must always face the curtain with a bath. Forget about your scene, give the audience the grin. Enjoy it, it's your last job. It's alright with me, as long as you are by my side.